Yeah, yeah. Weer geeft een harde binger? Voor die mokke idioten, weet toch? Praat het vuur maar weinig garde. Eh, hit die shit man. De meeste mensen praten veel en ze doen vet stoel op een baad of op de straat, maar ze doen geen moeder, broda, kom niet in mijn buurt, want ik klap in naar je moeder. Kom niet in mijn buurt, want ik klap in naar je moeder. De meeste mensen praten veel en ze doen vet stoel op een baad of op de straat, maar ze doen geen moeder, broda, kom niet in mijn buurt, want ik klap in naar je moeder. Kom niet in mijn buurt, want ik klap in naar je moeder. De meeste mensen praten veel en ze doen vet stoer Op een paard, op een straat Maar ze doen geen moeder dat, dat kom niet in mijn buurt Want ik klap in naar je moeder Kom niet in mijn buurt Want ik klap in naar je ja, moeder Check de tijd Flex hoe in vel was ik rijm Doe mijn ogen open Laat de zon schijnen op mij Ik maak van die dagen mee Dat geld mijn rust is Soms een beetje druk is gevolg ga ik door het leven Het kan me geen fuck schelen Als je deze man haat Ik kom me wel Dus genoeg met dat gepraat Ik ben vaker laat op straat Als ik mijn zaken doe Zet het druk achter B.U.R.G.S. Met gevoel met raps als einddoel ben een schepper op het gebied van smoker hard flowen Het is necessary in de game skills te blijven showen de meeste mensen praten teel, en ze doen vet stoer. Op een paat op straat, maar ze doen geen moer. daar kom niet in mijn buurt, want ik klap in naar je moeder. Kom niet in mijn buurt, want ik klap in naar je moeder. Meeste mensen praten even en ze doen vet stoer. Op een paad op straat, maar ze doen geen moer. daar kom niet in mijn buurt, want ik klap in naar je moer. Kom niet in mijn buurt, want ik klap je naar je moeder. Meeste mensen praten fel en ze doen vet stoer. Op een paad op straat, maar ze doen geen moer. daar kom niet in mijn buurt, want ik klap in naar je moer. Kom niet in mijn de buurt, want ik klap ja, naar je naar je wijn What the fuck is je probleem Paps je zag dat ik alleen was Jij bent hier met je klik Maar je ziet ik maak geen Schrap, grap Zet je meteen grap. Want ik vloer je met één klap Je zet nog één stap En dan lig je daar opeens plat komt niet te dicht bij mij Als je denkt dat je stoer bent Ik steek je in je zij En ik klap in naar je boer. Gek, kijk, zo doen we het hier op de straat Liks maken maar para, Dus ben ik op zoek naar braak Zoek je bief, kom dan ben ik. ik sla je op je kaak Fuck je crew en je klik Al die links praten te vaak De meeste mensen praten veel En ze doen vet stoer Lopen ba over straat, maar ze doen geen moer. Redak kom niet in mijn buurt, want ik klap in naar je moer. Gek, leg je op de vloer en vraag dan of je nog stoer bent. Keep an eye out for the bad guys. Looks like we got a hit let's get the hell out of here. Ze doen vet stoel, op een paat, op de straat, maar ze doen geen moer. Redan kom niet in mijn buurt, want ik klap in naar je moer. Kom niet in mijn buurt, want ik klap in naar je moer. De meeste mensen praten. Want ik klap hier naar je moeder De meeste mensen praten veel en ze doen vet stoel Op een baan of een straat, maar ze doen geen moeder Dan kom ik in mijn buurt, want ik klap in naar je moeder Kom niet in mijn buurt, want ik klap in naar je moeder